Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Italiaanse reddingsploegen zijn nog op zoek naar 17 vermiste opvarenden... van het de, kapsijs, de cruiseschip Costa Concordia. Vanochtend werd nog een aantal van veertig genoemd. Mogelijk hebben passagiers zich intussen gemeld. De brandweer heeft tot nu toe drie mensen levend uit het schip kunnen halen. Vannacht werd een Zuid-Koreaans echtpaar in veiligheid gebracht... en vanochtend een bemanningslid van het cruiseschip. Die had zich niet in veiligheid kunnen brengen omdat hij een been had gebroken. Intussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat de kapitein van de Costa Concordia fouten heeft gemaakt. Hij werd gisteravond gearresteerd op verdenking van dood door schuld. Hij heeft gezegd dat de rots waarop het schip vastliep niet op de kaart stond en dat hij als laatste van boord is gegaan. Opvarenden betwisten dat en ook de Italiaanse justitie is ervan overtuigd dat de kapitein wegging toen er nog passagiers op zijn schip waren. In het midden van Pakistan zijn 18 mensen bij een bomaanslag omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Slachtoffers kwamen uit de Sjaïdische moskee... en wilden beginnen aan een processie toen de bom afging. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. Aanvankelijk werd rekening gehouden met kortsluiting in een transformatorhuisje... maar de politie vond bij de moskee resten van een bom. De jongen uit Hardenberg, die gisteren zei dat jongens brandende deodorant in zijn gezicht hadden gespoten, heeft dat verzonnen. Volgens de Overijsselse politie was hij met een vriendje aan het experimenteren met een spuitbus en vuur. En daarbij kreeg de jongen van tien vlammen in zijn gezicht. Er liep lichte brandwonden op. De jongen loog volgens de politie waarschijnlijk omdat hij bang was voor straf. Later biechten hij thuis alles op, waarna de ouders de politie informeerden.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 Liederen over de liefde, geschreven en gezongen door Lenny Koer. Waldemar Torenstra over de nieuwe tv-serie Lijn 32, een aanslag in Nederland. En Desanne van Brederode schrijft hoe intieme vriendschap een beproeving wordt. In Kunsthof TV, straks, iets na 6 uur, op Nederland 2. Nu tot 50% korting op ski kleding. aan Drie minuten over drie, u bent weer terug bij Langs de Lijn. De actuele sport is onder andere het veldrijden, Joris van den Berg. Want de mannen zijn nu ook van start gegaan, hè? Ze zijn net van start gegaan, parcours 2,7 kilometer, 66 man met daarin natuurlijk in de ene laatste wereldbeker ontmoeting van dit seizoen. De tweestrijd, Pauwels, Nijs, tussen die twee mannen zit tien punten verschil. Er kan nog van alles gebeuren in de wereldbeker tussen die twee Belgen. Van de Nederlanders verwachten we een wonderen hier. Eerder op de dag deed Marianne Vos dat al bij de vrouwen door met overmacht te winnen. Sparta tegen Zwolle, Ragnar Niemeijer, half uurtje gespeeld. 32 minuten om precies te zijn. Nog altijd een stand van 0-0. Maar wel twee gevaarlijke schoten gezien. Belhassani vanaf de strafschopstip zo'n beetje in het strafschopgebied van Zwolle. Namens Sparta en Machi hard zien trappen op de goal van Pellat. de doelman van Sparta. En aangetekend bij dat schot van Bel Hassani namens de Rotterdammers. Daar zou wel een sprake kunnen zijn geweest van Hens. Van een van de verdedigers in de lijn van het schot. Het ging snel, het is ver weg vanaf hier. Maar daar had het in ieder geval alle schijn van. Maar de Belgische Leidsman legde de bal niet op de stip. Thema Maar het is zo actueel altijd. Don't stop thinking about tomorrow. We gaan het weer hebben over voetballen. Sparta, Zwolle, naar Nienbeier. Maar geen goals, hè? Nee, de doelman van Sparta nu met een trap. Als we 36 minuten op de klok hebben staan. En Sparta weg kan via Rutjes. De middenlijn overgestoken aan de linkerkant van het veld. En Rutjes mag ver komen. Legt de bal wat breed. Dan gaat hij achteruit. En halverwege de helft van de Zwolle naar. Ietsje terug, ietsje meer in de middenlijn. is het Slijngard. De linkerverdediger ook maar weer wat achteruit. En zo is de spanning wel weg uit deze aanval. Veldmaat speelt in, de aanvoerder. Een van de twee Groningse broertjes eigenlijk. En op het middenveld dan breed gespeeld door Nieuwendaal. En vervolgens het balbezit bij Oud-Vitesse naar Bruinier. En zo kan Slot in balbezit komen. Die nog speelde hier op het kasteel. Beste speler van de Super League en op leeftijd. Maar nog van heel veel waarde voor Zwolle. Dat toch wat wordt opgejaagd door Sparta... Bakati nu op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Terug naar doelman Diederik Boer. En die moet uitkijken. Want had een minuut geleden een moment bijna waarin hij ja, beroemd geworden zou zijn. Waarmee hij beroemd geworden zou zijn. Want hij had heel Europa door kunnen gaan. Had alle tijd en ruimte om een trap te verzorgen vanuit zijn strafschopgebied. Tien meter verderop stond Bokila, de spits van Sparta. Die had niks in de gaten. Kreeg de bal op zijn rug en het scheelde geen haar. Of het scheelde een haar. Anders was die bal er zo ingekaramboleerd En dan had Boer een heel vervelend doelpunt achter zijn namen. Gekregen. Ja, of Bokila, het is maar hoe je het bekijkt. Maar een uitermate idioot moment. Maar het liep goed af en het bleef dus 0-0. En nu heeft Boer ook de bal weer in het spel gebracht. En kan Sparta ter hoogte van de middenlijn met Mark Veldmaten weg. Althans, daar leek het op. Maci heeft overgenomen in de as van het veldswollen nu. Maar Nieuwendaal zit ertussen. Geeft mee aan de rechterkant van het veld aan Bellasani. Knetertje of tien over de middenlijn. De rechterkant van het veld. De diepte ingespeeld richting Jamie Bruinier. Maar... Er wordt goed opgelet door Daryl Lachman, een van de centrumverdedigers van vroeger Groningen, nu FC Zwolle. Nog altijd de druk van de Spartaan op de kop van het strafsomgebied, maar de bal kan niet worden meegegeven aan Nieuwendaal en zo kan Zwolle weer weg. Af en toe is het wel wat rommelig, er is redelijk vaak balverlies waar je... Toch denkt dat het niet nodig zou hoeven zijn. Maar dat is dan misschien toch voetbal in de Jupiler League. Mooie crosspaas. Bijna tot bij uh, Zwolle daarvoor in Van den Berg. Afgevallen bal nog op de punt van het strafzondgebied voor Machi. Maar dan verdedigt Slijngard voor Sparta uit. 0-0. En eigenlijk is dat ook wel conform de verhoudingen in het veld. Maar dat de koploper Zwolle deze wedstrijd nog niet heeft gewonnen... dat staat wel vast. Dan nou, weer naar het veld rijden, Joris van den Berg. Hoe zijn de verhoudingen daar in het veld? Ja, die beginnen zich een beetje te tonen. Pauwels na één ronde helemaal vooraan het peloton. Maar het is één lang, lang lint. En het is wachten, wachten, wachten tot Nijs voorbij zoeft. Die zit rond de achttiende plaats. En hij heeft problemen om naar voren te komen. En dan heb ik het over Pauwels en Nijs. Nogmaals, dat zijn de nummers 1 en 2 in het wereldbekerklassement. Na zes wedstrijden. Hierna nog twee. Die van vandaag dus. En die van volgende week in Hogerheide. En dan zit de wereldbeker erop. En het is tussen Pauwels en Nijs heel spannend. Nijs staat 10 punten achter. En het is elke week om en om zo'n beetje wat die twee betreft. Dan wint de één, dan wint de ander. Maar de eerste ronde werd vooral geregeerd door, en dat was leuk om te zien... Thijs van Amerongen, de Nederlander die op de elfde plaats staat in het klassement. Hij is daarmee de tweede Nederlander in de ranking, want Gerben de Knecht... staat na een seizoen vol regelmatigheden, maar geen uitschieters, tiende. En hij is even in de materiaalpost geweest, wellicht een kleine reparatie. Hij ligt nog steeds rond de 15e plaats en vooraan trekt zijn grote concurrent... en leider in de wereldbeker, Pauwels, zich daar niks van aan. Ze ze zit in de tweede ronde. Het gaat loeihard op een vrij droog parcours... bij een flink windje en een graadje of vier. Het is mooi weer om te crossen, niet al te zwaar. En er is nog van alles mogelijk. Pauwels plaatst de eerste licht-serieuze aanval in Lievain. In Lievain dus, waar Marianne Vos vanmiddag opnieuw een veldrit won. Ze ging onderuit in die veldrit, moest in de achtervolging... op Daphne van der Brand, andere Nederlandse. Maar uiteindelijk was ze toch wel weer echt de sterkste, hoor. Nou, afloop sprak ze erover met Gio Lippens. Nou, Marianne, uh, het ging niet zo makkelijk als gedacht. Nee, nee, de start ging uh, heel goed en uh, ja, al snel een mooie voorsprong samen met uh, Daphne. Maar ja, toen uh, een valpartij die maakte het nog even spannend, ja. Ja, want wat gebeurde er precies? Het was uh, ja, in een bocht uiteraard en je gleed weg. Ja, het is een, uh, een snelle, eigenlijk een flauwe bocht, maar het was uh, ja, van gaan dooien. En het toplaagje werd glad, dus ik uh, kon eigenlijk uh, geen kant meer op behalve glijden en, uh, en onderuit. En... Ja, vervolgens een andere lijn pakken natuurlijk. Maar uh, die valpartij, uh, ja, het was wel even pijnlijk. Maar ik kon gelukkig weer verder en Daphne ook. Dus uh, uiteindelijk geen schade, denk ik. Maar wel, uh, wel even spannend. Was het voornaamste ook dat er geen schade aan de fiets was? Want ik kan me voorstellen, als je versnellingsapparaat kapot is, want je viel er wel op, ja dan, dan is het echt afgelopen. Ja, ja, dan was het nog wel een naar de post. Maar ik vond het ook wel voornaam dat er uh, geen schade aan, uh, aan Daphne of mij persoonlijk was. Ja. Hoe is het trouwens mogelijk? Je komt terug van een trainingskamp op de Canarische eilanden. Je hebt heel hard getraind de hele week en je wint gewoon weer een wedstrijd. Ja, nou op zich, de vorm was, uh, was natuurlijk goed. Vorige week ook uh, ja, met het NK. En dan is uh, ja, op zich een uh, basistraining. Basis is wel goed te doen, maar ja, wel wat vermoeidheid opgebouwd. Dus het was voor mij ook wel een beetje een vraagteken. Maar ik zeg al, ik voelde me goed. En uh, nou ja, gisteren rustig aan gedaan. En op zo'n snel rondje komt, uh, ja, komt dan de snelheid van, uh, van de weg ook wel weer van pas natuurlijk. Het benadrukt wel eens te meer de overmacht uh, die je hebt ten opzichte van de rest, want je wint toch weer met een ruime voorsprong. Ja, maar ik zeg al, dit rondje is dan wel echt wel, uh, wel super. Omdat het dus uh, snel is en uh, heuvelachtig, wat ik eigenlijk deze week ook goed heb kunnen trainen. Maar die overmacht, hè, gevoegd bij die test die dan de vorige week is gedaan door jouw ploeg. Waarbij blijkt dat je enorm veel wattage kunt uh, wegtrappen. En dan wordt er ineens wordt er gesuggereerd: ze moet maar bij de mannen gaan meerijden. Ja, nou, ik denk uh, dat ik daar weinig te zoeken heb. Zeker in het veldrijden. Dus het verschil toch wel uh, echt veel te groot. Maar uh, goed, het is wel, wel leuk dat het geopperd wordt, natuurlijk. Maar, uh, oh ja, ik ben, uh, ben hier nog niet helemaal, uh, helemaal klaar hoor. Eerst maar op naar het WK, denk ik. Ja, want het was Jeroen Blijlevens, jouw coach, uh, jouw wegcoach, die dat riep. Uh, wist jij ervoor van tevoren van dat hij zoiets ging roepen? Nou ja, niet per se nu, maar we hebben het er wel eens over gehad. En het zou best leuk zijn, uh, voornamelijk op de weg, om, om gewoon een keer uh, met de mannen mee te rijden. Om een extra prikkel te krijgen. Want dan hang je dus uh, eigenlijk in het wiel, uh, zoals we dat noemen. En dan, uh, ja, dan, dan moet je mee, dan uh, moet je echt je grens op gaan zoeken. Dus wat dat betreft uh, hebben, we het, hebben we het er wel eens over gehad. Dan zou het om te sparen wel leuk zijn. Maar winnen gaat toch nooit vervelen? Nee, winnen verveelt zeker niet. Nee, nee, nee. Dus uh, wat dat betreft laat mij maar, maar lekker bij de vrouwen rijden. Snow Patrol met Shut Your Eyes zal bijna tegen de rust aanlopen bij Sparta Zwolleragden, niet mee. We zitten al in de extra tijd. Er is een minuutje bij opgeteld. Nog altijd die stand van 0-0. Maar Bellassani nog een keer weg voor Sparta. Nu aan de rechterkant van het veld. Een hoge lange bal. Lang onderweg. En dan lijkt Bellassani die bal binnen te kunnen houden. Maar dan glijdt hij toch uit. In die extra tijd. In die blessuretijd van de eerste helft. En ja, dan is hij de bal kwijt. Dan mag Zwolle gaan gooien. En dan is daar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Tom Ottevaren uit Harelbeke. Kleine anekdote over deze Belgische Leidsman nog. Want ook zijn... Uh, Partner is een scheidsrechter en die leerde elkaar ooit kennen. Want ja, je verdiep je van tevoren natuurlijk toch even in zo'n scheidsrechter. Die partners leerden elkaar ooit kennen tijdens een wedstrijd waarbij hij scheidsrechter was en zij assistent. Nou, is dat een mooie love story zo voor de zondagmiddag of niet? Sparta Zwolle, 0-0 bij rust. Ja, ik zit hem even te verwerken hier, maar we gaan verder met het werk. Derek Boerrichter, die is van Ajax, krijgt morgen mogelijk meer duidelijkheid over zijn rugblessure. De herinner linksbuiten van Ajax hoopt dat een scan uh, ja, laat zien, kan duidelijk maken waarom hij klachten blijft houden. Boerrichter raakte begin november geblesseerd aan zijn rug, wilde tijdens de winstop weer volledig bij het eerste helft al aansluiten. Maar miste gisteren ook uh, het nog door zijn ploeg verloren. Oefen nu wel met Palmeiras 1-0, werd het daar in de laatste minuut. Ajax keert vandaag terug van een trainingskamp in Brazilië en hervat het seizoen de komende week met twee wedstrijden. U weet wel, die bekerwedstrijd met kinderen en enkele begeleider... en dan zondag de competitiehervatting. Het is ook nog niet duidelijk of Gregory van der Wiel... tijdens beide ontmoetingen inzetbaar is.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 Comecei a falar, como é que aan Nossa, nossa, Wat is er aan de hand? Wat is er ai, ai, hand? Wat is er delícia, delícia, hand? Wat is er aan de hand? Wat is ai, ai, de hand? Wat is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 Soms vrees agora Nossa, als je op de grond zit, dan ben je IC Chepegu, prachtige hele grote hit uit Brazilië. Miguel Tello zong dat. Ik geef u twee ruststanden in buitenlandse competitie. Newcastle United staat thuis met 1-0 voor in de Premier League. En halverwege tegen Queen's Park Rangers. En in België, mooie klassieker. Anderlecht tegen club, Club Brugge. En daar staat het 2-0 overigens voor Anderlecht. We gaan het hebben over het turnen. Afgelopen weekend weet u wel, of afgelopen week door een evenement in Londen, olympisch kwalificatietoernooi... waar zonderland goede zaken deed. Dat was uh, voor de organisatie van de Spelen ook een zogenaamd test-event. generale repetitie dus voor het grote werk over een half jaar. De grote vraag is, is de OO2 Arena, arena is die er klaar voor? Je hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Please mind the doors, then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 Je bent zelf prestatiemanager ook bij NOC NSF. Hij heeft dus ook met meerdere sporten te maken. Als je deze venue zo ziet, hoe schou je hem in ten opzichte van die andere venues? Zeg maar? nou, de venue is, is fantastisch. Hè? De O2 Arena is een verschrikkelijke mooie grote uh, arena. Uh, alles eromheen is optimaal. Eigenlijk hoef je over de venues, ook Olympische Spelen, daar hoef je niet eens bij na te denken. Die zijn altijd top voor elkaar. Hè? O2 Arena. Dus al bijna klaar voor de Olympische Spelen. We gaan het weer hebben over het veldrijden. Tot nu toe volgde Joris van den Berg. Dat voor ons niet volgt dat nog steeds, maar doet dat nu voor de televisie. Want er waren problemen met de geluidslijnen. Betekent Sebastian Timmerman dat jij inmiddels je ook in die wedstrijd gevochten hebt, zeg maar. Hoe is het verloop tot nu toe? Het is een hele snelle wedstrijd en we hebben drie koplopers. Dinek Stibar, in tweede positie zie ik hem zitten. Dat is de regerend wereldkampioen. Zit achter een rijder, helemaal gehuld in het wit. En dat betekent dat dat de leider is in de stand om de wereldbeker. Niemand minder dan Kevin Powells en de Tsjech Radomir Simunek... is de derde man in die kopgroep. Twee Tsjechen dus en één Belg die een seconde of twintig... voor een hele grote groep uitrijden. Uh, Het lijkt wel een wegwedstrijd zo nu en dan met een hobbel en een bobbel... en een heuveltje waar men op moet en af moet. Maar tempo ligt enorm hoog en vooral Kevin Powells de leider dus in die wereldbeker houdt dat tempo enorm hoog... omdat de nummer twee in de stand om die wereldbeker... Sven Nijs de slag gemist heeft. Hij had een slechte start en zit nu ook niet bij de eerste achtervolgers. Daar komt hij. In derde positie zie ik hem zitten. Achter uh, Klaas van Tornhout daar onder meer en Niels Albert. Die twee vormen uh, de eerste achtervolgers. En daar kort achter komt dan de Belgische trui de van de kampioenstrui van Sven Nijs. En hij moet naar voren zien te komen in de richting van Kevin Powels. Wil hij niet te veel terrein verliezen in de stand om de wereldbeker? De wedstrijd dus in Liever op een keihard parcours. Zo nu en dan is het wel technisch. Maar dan zie je toch dat Powels die de laatste weken in de modder wat minder uit de kon hier meer thuis in is met de Tsjechen Stibar en Simunek. Thijs van Amerongen gaat ook nog redelijk goed mee in de middenmoot momenteel. Zo rond de tiende, vijftiende plaats. Hij toch ook op een seconde of dertig achter die drie koplopers. De drie koplopers Stibar, Pauwos en Simunek dus hebben bij de volgende doorkomst nog zes ronden te rijden in Lieve. Nou, klinkt uh, als van ver, uh, maar het is concrete sneaker. Het is een uh, Nederlandse band met good old days. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna twee minuten overal vier. Hier is Martijn Nijhuis. Nederland en Duitsland willen dat er zo snel mogelijk een permanent noodfonds voor de euro komt. Zij premier Rutte in het tv-programma Buitenhof. Het fonds moet het tijdelijke noodfonds vervangen. Nu rust de last op de schouders van de rijke landen Nederland en Duitsland... omdat die, als het nodig is, extra geld moeten storten. Bij Italië wordt gezocht nog naar 17 vermiste opvarenden van het gekapzijste cruiseschip. Vanochtend werd nog een aantal van veertig genoemd. Mogelijk hebben de passagiers zich intussen gemeld. De brandweer heeft tot nu toe drie mensen levend uit het schip kunnen halen. En De jongen uit Hardenberg, die gisteren zei dat jongens brandende deodorant in zijn gezicht hadden gespoten, heeft gelogen. Hij heeft opgebiecht dat hij met een vriendje aan het spelen was met een spuitbus en vuur. En daardoor kreeg hij vlammen in zijn gezicht. Hij loog volgens de politie waarschijnlijk omdat hij bang was voor straf. En dat waren de hoofdpunten. twee minuten over half vier U bent weer terug bij Langste Lijn. We zijn bij het veldrijden. We zijn bij Sparta Zwolle in de Jupiler League, waar het 0-0 staat in de rust. En we hoorden eerder op de middag het judo. Henk Grol, die bij de Masters in Almaty in Kazachstan een zilveren medaille kreeg, uh, hij moest tegen de, de, de thuis judo, -judo en de Kazak Rakov judobe ging op beslissing werd door de scheidsrechters de Kazak aangewezen als de Kazak aangewezen als winnaar. Uh, ja, Henk, onze verslaggever Kees Jonker die was er wat de, ja, de, over bedoeld. Duust over zelfs toen hij het verslag ging doen, want hij vond het zeer onterecht. Hoe reageerde Henk Krol na afloop? Ja, ik ben mooi teleurgesteld. In die finale uh, was moeilijk voor me. Ik had een lastige dag. Ik had moeite met ademhalen. Het, was, uh, het lijkt dat het hoger ligt. Uh, ja, ik was niet helemaal in shape. Het ging wel makkelijk vandaag eigenlijk. Alle partijen in die finale uh, dacht ik dat ik gewonnen had. Het was uh, golden score. Ik had een paar goede aanvallen gemaakt. Uh, ik dacht, nou, de buiten is binnen. Ik geef geen gas meer. Uh, ik hou het stil. En tot mijn verbazing wordt de andere aangewezen als winnaar. En uh, ja, Daar ben ik wel teleurgesteld over. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje schandalig wat er gebeurde. Nou, ja, ik moet het zelf even terugzien. Maar voor mijn gevoel waren het zeker twee scores. En, uh, ook de mensen om me heen, andere coaches andere landen. Die uh, kwamen naar me toe en zeiden ja, het is echt belachelijk dat jij niet gewonnen hebt. Maar ik, heb het, ik moet het zelf even terugzien. Nog, maar uh, voor het gevoel ben ik wel een beetje bestolen. Dat lijkt het op. Maar ja, uh, het, het hoort erbij. Het is een jurysport sport. En, uh, beter nu dan op de Olympische Spelen. Maar goed, die, die Rakoff die heeft jou al een keer verslagen in Rotterdam. Speelde dat nog mee dat hij ooit de WK-finale van je won? Nou ja, toen ik mijn knieband afgescheurd. Dat was niet een serieuze wedstrijd. Toen was ik al heel blij dat ik daar stond. En uh, ja, als ik gewoon goed ben, dan win ik gewoon van deze jongen. Ik heb in, uh, Dutch, of in een uh, Amsterdam, waarom uh, nou, het is het, uh, anderhalf maand geleden van deze jongen gewonnen. Ja, eigenlijk uh, had ik die wedstrijd iets harder moeten maken. Ja, ik had het toch wat lastig. Nog niet fit genoeg om dat te doen, maar ja, ik vond dat ik gewonnen had. Maar ja, dat is niet gebeurd, dus we moeten gewoon door. En, uh, ik heb vormhoud getoond, ik ben gewoon klaar voor Olympisch Goud. Ik, ik heb gewoon het gevoel uh, dat ik steeds beter word. Uh, Topvorm is je dan niet, hoeft ook niet. Ik ben geplaatst en uh, nou ja, dat we daar maar behouden voor vandaag. Ja, dat het uiteindelijk uh, op uh, scheidsrechtenbeslissing uh, zo gaat. En dat iedereen die Kazachstan Kazachstan roept als die mannen hun vlag omhoog moeten doen. Ja, dat gaat je op de Spelen natuurlijk niet gebeuren. Nee, maar we spelen ga ik de wedstrijd ook veel harder maken. En dan ga ik hem geen kans geven om het zo lang te laten duren. Ik, ik liet het ook een beetje lopen. Ik had het gevoel dat het wel in een kast in het bakkie was. En dat het dan naar mijn kant ging komen. En dat is niet gebeurd. Dus ik had er eigenlijk gewoon harder aan moeten pakken. Heb niet gedaan. Dus daar zit nog veel ruimte in. Waar is je medaille? Ja, nou ja. Nee, uh, <laughs> ik weet niet waar die nu is. Ja, ik wel. Ja, nou ja ik, ben, ik was er niet zo blij mee. Misschien is dat niet goed dat ik dat doe. Maar helaas, ik kan niet zo goed met het verlies omgaan. Ik vertel het toch even. Je hebt hem gewoon een eerste beste hier gegeven. Hij ja, heeft die tenminste een leuke avond. Henk Rol vertelde dat aan Kees jonkind Edith Bos bereikte eerder op de dag ook de halve finale. Maar Edith Bos moest zich helaas wegen ziekte met koorts terugtrekken uit dat toernooi. Dus zij is niet meer verder gegaan daar in Alma. Rusting Sally, mooi oudje van Wilson Pickett. Sparta tegen Zwolle is in de tweede helft racht Maar ik ben bang dat het nog 0-0 staat. Zeker weten, ook na vijf minuten spelen in de tweede helft. Er is niet gewisseld, niet door uh, Michel Vonk, de trainer van Sparta. Ook niet door Art Langerle de trainer van Zwolle. Er zien nu wel een hoekschop voor Zwolle. Het is eventjes de vraag wie daar trek in heeft. Want vooralsnog ligt die bal daar bij de vlag. Er is er niemand die hem voor de goal gaat trappen? Of wordt het toch een ingooi? Het wordt een ingooi voor de ploeg uit Zwolle. Via Van Hintem, de verdediger. En die staat wel heel dicht bij de vlag. Ook bij de Belgische assistent scheidsrechter. Wat een Belgisch trio vanmiddag. Ik zei het eerder, heeft hier de leiding verder ingooien. En Pellats plukt die bal wel betrekkelijk eenvoudig uit de lucht. De keeper met helm staat goed bij de eerste paal. En geeft hem mee aan Varela. Nou, het RKC aan de rechterkant van het veld. Bij Sparta gaat richting de middenlijn. Wat een balletje richting Rutjes. Maar die maakt zich toch goed vrij. Hij moet dan wel achteruit omdat Mamedov... die gekomen is van Groningen bij Zwolle... het hem lastig maakt. Luierink in balbezit. Gijs Luierink. Waar kan hij naartoe? Halverwege de helft van Sparta. Breed gespeeld maar. In de richting van Jeroen Veldmaat. Die heeft het spel voor zich. Kan de bal wat opnemen. Richting de middencirkel gaan of richting de middenlijn aan de linkerkant van het veld speelt om richting zijn broer Jeroen Veldmaat. Ruimte ligt aan de linkerkant met Sparta waar Slijngard doorkomt en een voorzet bij de Rotterdammers en daar is bijna Bokila. Maar daar zit ook een been tussen van Zwolle. En dan is Zwolle nog altijd niet uit de problemen weg. Want Bacatti wordt opgejaagd. Dat gebeurt door Steve Nieuwendaal. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn heen. Eén gele kaart gezien trouwens in deze wedstrijd. Al een tijdje geleden de 26 e minuut. Nieuwendaal hij kwam zojuist voorbij. Met een betrekkelijk harde charge richting de enkel van oud-Spartaan Arne Slot. Nu belangrijk de aanvoerder van de FC Zwolle. Maar die kon gelukkig verder in deze wedstrijd. Harde Slot nu voor Zwolle. Meter of 5-6 voor de middenlijn. Balverlies van de Zwollenaren. Sleingard voor Sparta. Net op de eigen helft nog. En lukraak naar voren gespeeld. Dan zegt Bokila ik word vastgehouden. Maar de scheidsrechter Tom Schuttevaar zegt dat valt allemaal wel mee. Dus kan Diederik Boer de doelman van Zwolle in balbezit komen. Kan hem gaan meegeven de bal aan een van zijn verdedigers aan Pot. En de bal gaat dan breed naar de linkerkant. En zo kan Zwolle weer eens gaan bouwen. Bal de tegen ingespeeld, Pot. Maar het balverlies bij Machi die in de rug wordt gelopen door Luuring. En zo heeft Sparta de bal op de eigen helft. Is het gevaar er nog niet van de Rotterdammers geweest in de tweede helft? En van Zwolle kan je precies hetzelfde zeggen. Het is nog 0-0 en we wachten na 53 minuten toch echt nadrukkelijk op een goal hier. Veldrijden dan weer in Lief. Sebastian Timmerman, Pauwels, die dacht wegwezen daar. Want dan kan ik Nijs los in de stand om de wereldbeker. Lukt dat nog steeds? Ja, voorlopig is hij weg hoor. Maar hij is niet alleen, hè, Pauwels. Hij nee. rijdt samen met de wereldkampioen daar vooraan Met Zdenek Stibar en met een andere Tsjech Radomir Simunek. Die laatste moest er net. Even af in het veld, maar is inmiddels weer terugkomen Aansluiten daar vooraan drie koplopers, dus zijn de laatste vier ronden ingegaan. Het is zo'n 5,5 minuut per ronde en die arme Sven Nijs rijdt op dit moment op de kop van de achtervolgers. Dat zijn er 9 in totaal en die kijkt dus een beetje om zich heen, onder andere in het gezicht van de geblokte Fransman Steve Charnel. Ja, aan de stomp loopt al bijna 40 seconden en bij de vorige ronde waren het nog maar 26 seconden. De achterstand toen nu 40 seconden, er zijn dus 14 seconden bijgekomen en dan lijkt het over en uit voor wat betreft Nijs. En die achtervolgers. En dat we de winnaar daar vooraan moeten gaan zoeken. Bij Stibar, bij Pauwels en bij Radomir Simunek. Overigens in die groep bij Sven Nijs. Die negen man in de achtervolging. Ook nog een Nederlander. Dat is toch ook wel eens mooi om dat te kunnen melden in dit seizoen. Waar de Nederlandse prestaties bij de elite-renners althans nogal tegenvallen. Nu Thijs van Amerongen uit die AADRINK-ploeg. De ploeg van Michael Zuilaert zit daar prima bij. Zijn beste, pre beste prestatie dit seizoen in de wereldbeker. Was op tweede kerstdag een elfde plaats. En nu kan die als hij een beetje weet op te schuiven in de resterende vier rondes. Misschien wel een top 10 notering pakken. En dat is al heel wat voor een Nederlander op het hoogste niveau... in de wetenschap dat de beste Nederlanders een klasse lager rijden... bij de belofte renners de 123 waar Lars van der Haag vandaag de wedstrijd won... in Lierven en ook aan de leiding gaat in het wereldbekerklassement. Van Amerongen schuift op in dat groepje van negen. Hij is ver Nijs voorbij. Nijs die uh, gedesillusioneerd overkomt. Helemaal achteraan dat groepje nu. Terwijl vooraan uh, even wat moeite is bij Kevin Pauwels valt even stil bij een beklimmetje, zo'n verneinigd stukje bergop, waardoor uh, Zdenek Stibar een paar meter kan nemen. Paulus moet even proberen het gat dicht te rijden met Simunek. Ja, daarachter bij die negen, daar is het status quo en kijken naar elkaar. Vooraan een meter of 7-8 voorsprong voor de wereldkampioen. Voor Zdenek Stibar door het Franse veld tussen de oranje-rode linten door, die we ook kennen, die vangnetten die we ook kennen uit het skiën. Het zijn nu geen vangnetten, het zijn de afscheiding. Zo weten de renners wat parcours is en wat niet. Een paar meter voorsprong dus voor Sidenek Powell is daar een paar meter dus achter. En die heeft weer een paar meter voorsprong op zijn beurt voor Simonek. De kopgroep van drie valt een beetje uit elkaar. De negen achter die lijken geklopt. Ze rijden dus op bijna 40 seconden. Nee, hey Soul Sister Train maakt even plaats. Rach, naar Niemeijen. Wat gebeurt er op het kasteel? We zijn ruim tien minuten onderweg in de tweede helft. En de bal gaat op de stip voor Sparta. Er komt een strafschop aan voor de Rotterdammers. De bal komt achter in het strafschopgebied. Eh, terecht bij Bokila. En die laat zich als een stervende zwaan vallen tussen twee mensen van Zwolle in. Dan krijgt denk ik Arne Slot. De gele kaart bij Zwolle. Misschien wel vanwege protesteren, maar hier was absoluut geen sprake van een overtreding. Misschien van heel licht contact met de schouders, maar daarvoor mag de bal toch echt niet op de stip. Dit is een cadeautje uit België vanmiddag, wat zometeen wordt opengemaakt door iemand van Sparta. Ik denk dat het Bokila zelf is die gaat schieten. Die gaat dan aanleggen voor zijn achtste treffer van dit seizoen. Staat zometeen tegenover Diederik Boer, de doelman van Zwolle. Die al bijna een half mensenleven daar onder de lat staat. En zo graag de eredivisie in wil. We gaan allemaal terugdenken aan vorig jaar. Toen het misging in de tweede seizoenshelft voor FC Zwolle. Toen RKC kampioen werd ondanks die 13 punten voorsprong. Daar is de aanloop van Bokila. En daar is geen gerechtigheid voor Zwolle. De bal half hoog aan de linkerkant erin. Diederik Boer, de keeper van Zwolle, gaat wel degelijk de goede kant op. Maar het is na 58 minuten wel degelijk. 1-0 voor Sparta, de man die zich handig liet vallen, opzichtig liet vallen. En de scheidsrechter daarmee om de tuin leiden, dat wel succesvol deed natuurlijk. 1-0 voor de Rotterdammers in deze wedstrijd tegen FC Zwolle. En wat ik al zeg, ja, het zal toch niet zo zijn met Zwolle, het zal toch niet. Ze staan achter met 1-0, maar hebben nog wel dik een half uur om daar wat aan te doen. Soul sister was dat van Train. We gaan het hebben over het volleybal. Want net is de loting bekend geworden. Nederlandse volleybalsters krijgen het zwaar in de strijd om de Olympische kwalificatie. De ploeg is bij de loting in Ankara voor de Europese kwalificatie. Nog in mei gekoppeld aan wereldkampioen Rusland. Europees kampioen Servië en Polen. Nummers 1 en 2 uit de B-groep plaatsen zich voor de halve finales. Groep A bestaat overigens uit het gastland Turkije, Duitsland, Bulgarije en Kroatië. En de winnaar van het evenement in Ankara verdient een Olympisch ticket. Gaan we erover praten met de technisch directeur van de volleybalbond, Bert Goed. Goedkoop. Um, ja, de, de, de, dit is zwaar, meneer Goedkoop, deze loting, hè? Ja, ja, dat is, dat is een, uh, een zwaardere loting. Kan niet met de Europese kampioen en de wereldkampioen. Maar een mooi cliché is natuurlijk, in het toernooi moet je van iedereen winnen om het... Uh... Om uiteindelijk het toernooi te winnen, dat geldt hier nog zwaarder, want er plaats is maar één team voor de speler uit dit toernooi. Ja, dus uit, uit, uit dit toernooi is, is verder niks mogelijk, verschuilen is niet meer mogelijk. Is het nog gunstig om bepaalde ploegen aan het begin te treffen, die misschien ja. nog in het toernooi, of, of is dat, dat, dat is, ook allemaal het, maar hopen? Dat is alleen jammer, nee, als je van Rusland wil winnen, dan zijn dat in de eerste wedstrijd moeten doen. En Nederland is ongeveer het enige team, laatst per jaar, die wel eens van Rusland wint. Dat kan je goed in het begin van het toernooi doen. Helaas is dit een toernooi met een halve finale. waardoor je, Als je toch zelf serieus goed speelt, en dat moet je eerst in orde hebben. Dan zou je Rusland nog een keer tegen kunnen komen aan het eind van het toernooi. En eerlijk gezegd is Rusland op dit moment ja, absoluut de, de grote favoriet. En best zullen moeten kijken hoe we daar verrassend uh, uit de startblokken kunnen komen. En in eerste instantie verrassen. En dan later in het toernooi zelf ook goed in vormt. Nou was u zelf na het uh, tijdelijk uh, met u interim bondscoach geweest. Na het ontslag van Avital Selinger. Uh, is al helder wie Oranje bij dit kwalificatietoernooi gaat coachen? Nee, is nog is niet duidelijk. We zijn nog in gesprek met een paar mensen. En ook met het team. Met de ervaren speelsers die hier ook uh, inbrengen hebben. En we hopen toch wel binnen twee, drie weken een bondscoach te kunnen presenteren. Maar het is een lange lijst naar een kleine lijst gegaan. En nu is het even kijken met wie we inderdaad uh, overeenstemming kunnen bereiken. En, en dringt de tijd niet enorm of wordt er gewoon verder op niveau wel doorgewerkt? Uh, ja meneer, dit team, uh, het nationale team is een professioneel team. Er staan uh, drie speeltjes in Japan te spelen. Er staan er zeven in Baku, Azerbeidzjan, Er staan er wat in Italië, wat in Duitsland. Dus een team is op het moment helemaal niet in Nederland. De eerste die hier in Nederland zullen verschijnen, zijn waarschijnlijk gespeeltes uit Japan. En die komen zo eind maart voor het eerst binnen. Dus als wij begin februari een bondscoach hebben, dan kan hij nog prima iedereen bezoeken in het buitenland, overal ver weg. Met de speeltjes inderdaad contact maken en dan de voorbereiding starten. Ja. En nog even als laatste voor alle helderheid: is een sterk toernooi en alleen de winnaar gaat naar Londen en verder is het over en sluiten. Er is geen enkele ja, achterdeur meer. Hè? Hier zit, hier zit, alle achterdeuren zijn gesloten. Alle achterdeuren zijn achterdeuren gesloten. Zijn dicht, hier is gewoon plaats 1. Nou, wij gaan het volgen. Eerst wie de ploeg gaat leiden en vervolgens natuurlijk in mei hoe het tijdens dit zware toernooi gaat. Ik dank u voor uw toelichting. Vrienden.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 Bit of Monica in my life, a little bit of Erica. Ineens was die afgelopen. Heerlijk nummer. Mambo, nummer 5. Lou Bega, was het origineel. We gaan voetballen. Sparta, Zwolle, Ragnar Niemeyer. Ja, ik zit even te kijken. Ik mis even je vraag. Omdat ik Diederik Boer met een hand zie buiten het strafzorggebied van Zwolle. Hij staat er met zijn benen nog in, maar met zijn hand komt hij er een fractie buiten. En dan is het direct rood voor Diederik Boer. Dat is een bekend verhaal, want vorig seizoen hier Ook al een rode kaart Toen vons overigens wel met 2-1. Maar Zwolle mag nu met zijn tienen verder. Ze zijn woest bij de bezoekers uit Overijssel. Maar de scheidsrechter trekt deze kaart natuurlijk nooit meer in. Diederik Boer, ja op het kasteel kan het voor hem blijkbaar niet goed gaan. En dat ook nog met die achterstand op het bord. Die schandalige beslissing toen. Van de scheidsrechter om naar een valpartij van Bokila de bal. ...op de stip te leggen. Boer is boos. Ja, ik vind het wat flauw eerlijk gezegd om hier rood voor te trekken. Zie je maar ook hoe een herhaling. Het is fractioneel. En dan had de scheidsrechter zich toch misschien moeten realiseren... ...als hij daar tenminste achter is, dat hij Zwolle al zwaar te pakken heeft vanmiddag. Een twijfelgeval als dit is dan echt geen rode kaart. Denk ik voor de doelman van FC Zwolle. Maar hij is wel degelijk gegeven. Dan zal er gewisseld gaan worden bij Zwolle voor de tweede keer. Want natuurlijk... Komt er voor de resterende 22,5 minuten een nieuwe doelman bij. En Ruud der Heijden zagen we al eerder komen. Dat is wel aardig. Hij is gekomen van Emmen om daar de financiële nood wat te verlichten. Hij is in de spits gaan spelen. Mammeethoff eraf gegaan. En in de punt van de aanval zien we dus nu de heide staan, de man die in die punt stond. Dat was Joey van den Berg, is naar de linkerkant toegegaan. Zwolle heeft het zwaar aan het begin van de tweede competitiehelft op het kasteel in Rotterdam. En wie is de man die er vanaf gaat? Said Bakati maakt plaats voor een nieuwe keeper. Zwolle achter, 1-0 en ook nog eens met 10 man tegen Sparta. Weer veldrijden, Sebastian Timmerman, Pauwels en de Tsjechen. Hoe gaat het? Het gaat verschrikkelijk hard. En ik zit toch weer met uh, verbazing naar Zdenek Stibar te kijken. De Tsjechische wereldkampioen van de laatste twee seizoenen. Want wat een power en wat een kracht heeft hij in die benen zich, uh, zitten, zeg. Aan het begin van het seizoen vielen de prestaties nog een beetje tegen. We weinig overwinningen in grote aansprekende wedstrijden. Eén wedstrijd gewonnen van de superprestige en het Tsjechisch kampioenschap. En verder wat overwinningen in mindere wedstrijden. Toen zei iedereen, Stibar is dit seizoen minder. Maar die Tsjech die weet heel goed dat het leuk en aardig is voor het zakgeld die regelmatigheidsklassementen regelmatig die er zijn, maar dat het in het veldrijden toch echt vooral gaat om dat laatste volledige weekend van januari, want dan is het wereldkampioenschap over twee weken dus in kokzijde in België. En hij gaat weer goed zijn over twee weken, want hij rijdt een dijk van een wedstrijd in Liever. en hij heeft de laatste anderhalve ronde, Powell's bijna alleen nog maar in zijn wiel zitten. De leider in de stand om de wereldbeker neemt niet meer over of kan misschien ook wel geen eens meer overnemen, maar cdnx Stibar laat zien dat hij in vorm is. Pauwels kan nog mee en de voorsprong op de groep met achtervolgers. Dat was bij de vorige doorkomst toen er nog twee ronden te gaan waren. Al meer dan 50 seconden de groep. Met Sven Nijs onder andere die weer een beetje naar voren was gekomen. Ze komen weer het asfalt op. Nu neemt dan eindelijk Kevin Powells weer een keer over het wit van de leider in de stand om de wereldbeker. Powells dus nu eventjes voor het wit van de wereldkampioens Denex Stibar. De twee koplopers in de wereldbekerwedstrijd, de voorlaatste van het seizoen in Lievère, gaan de laatste ronde in. Finis dus over zo'n 5 drie kwart minuut. Simunek zien we daarachter inmiddels ook op het asfalt rijden. Dat is de nummer drie in de wedstrijd. Die spartelt, probeert terug te komen, maar dat gaat er niet meer lukken. Radomir, het Simunek, gaat de nummer drie worden normaal gesproken. Komt op tien seconden van de twee koplopers over de streep. De strijd om de overwinning gaat tussen Paulus en Stibar. Dat horen we dus vlak na het nieuws van Vieren... en ook de ontknoping van sparta Wolle. 1-0 staat er daar. En langs de op 1... Radio 1 verjongt. Donderdag voor iedereen vanaf 12 jaar. bekervoetbal. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, wat gebeurt hier? Eén een van die supporters die valt het doel van AZ. bal aan. Ajax AZ. Dit is het moment. Moeten een trainer een keer het lef hebben om te zeggen we stoppen ermee. NOS langs de lijn. Donderdag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.